Raymond Seré met het NOS Journaal. Negen Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars willen investeren in projecten voor duurzame energie, infrastructuur en mkw-leningen. Om zo de Nederlandse economie een steun in de rug te geven. Daarvoor wordt op zeer korte termijn de Nationale Investeringsinstelling opgericht. Als de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars maar 1% van hun totale vermogen in Nederland investeren. gaat dat al om een bedrag van rond de 10 miljard euro. Minister Dijsselbloem wilde tegen het ANP nog niet zeggen welke pensioenfondsen en verzekeraars meedoen. en ook niet hoeveel geld ze bereiken zijn te investeren.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 Morgen is het opnieuw warm. Later op de dag kans op stevige buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp, 4 kilometer. Bij Zoeterwoude is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En die blijven waarschijnlijk tot 11 uur vanavond dicht. Het verkeer kan omrijden via de N44. En dat is via Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar CFM Jazz. We zijn begonnen uh, met Lester Young en het nummer I Can Get Started van Lester Swings. Wij zijn wel gestart. Ik word vandaag uh, vergezeld door Peter de Boer. Hij is aangeschoven. En uh, in eerste plaats welkom alle luisteraars. en Met name alle luisteraars in Weesp, Groningen en in Spanje vandaag. Uh, heb ik ook luisteraars. Het volgende nummer uh, wat we gaan draaien is van, uh, van Shelly Mann... en uh, het komt van zijn album The West Coast Sound. Shelly Mann is een uh, Amerikaanse jazzdrummer. Hij werd groot bij Woody Herman en Stan Kenton. Hij uh, verhuisde op een gegeven moment uit de muziekscine... Uh, weg uit New York, ging paardenfokken... maar kon toch de jazz niet laten... en bouwde verder aan een grote carrière. Hij werd een uh, hele bekende en bepalende drummer... in de West Coast Jazz... Een stijl die uh, vaak verguisd werd, omdat hij uh, ja, de lichtere jazz bevatte in die tijd. Uh, de... En uh, is wel een hele bekende stijl natuurlijk geworden, want ook Art Pepper is daarin heel groot geworden. En op dit album speelt Art Pepper ook mee. En het nummer wat u zo gaat horen is uh, You and the Night and the Music. Shelly Man and His Man, een album uit 1955, de West Coast Sound Volume 1. ...dan naar Hank Mobley met het nummer Darn That Dream... ...van het album Poppin uit 1961. Hank Mobley op de Noorsax werd vergezeld door Art Pepper op bariton sax, ...Art Farmer op trompet, Sonny Clark op piano... ...Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Hank Mobley leerde zichzelf piano spelen... ...maar op zijn 16e stapte hij over naar de saxofoon... ...en begon daarna professioneel te spelen. Hij um, kreeg een baan in 1949 bij de R&B-band van Paul Galen waar hij ook uh, als componist begon te werken. En dit heeft hij verder uitgebouwd... want veel van zijn nummers heeft hij zelf geschreven. In 1954 ging hij bij Dizzy Gillespie spelen... en uh, later dat jaar begon hij uh, samen met uh, Horace Silver... de latere Jazz Messengers. Dus um, eigenlijk uh, de opsplitsing van, uh, van Art Blakey in de Jazz Messengers. Dat was gebeurde in 1956. Hij ging toen verder heeft een tijdje verder gegaan met, uh, samen met Horace Silver... en is toen zelf uh, als leider gaan uh, fungeren van diverse formaties... waarin hij veel nummers, uh, albums heeft opgenomen voor Blue Note. Hij heeft er in totaal 25 opgenomen voor Blue Note tussen 1965 en 1970. En uh, Soul Station en Roll Call zijn zijn, uh, ja, zijn bekendste albums. En Soul Station is, uh, is gekenmerkt als een van de 25 beste jazzalbums aller tijden de uh, Jazz Resource-gids. Uh, We gaan verder met uh, Larry Young. Larry Young is een uh, organist. Hij um, is eigenlijk parallel aan Jimmy White is hij opgestaan... en heeft zijn stijl ontwikkeld. Jimmy White staat ook wel bekend als de Charlie Parker van het Hammond-orgel... en Larry Young eigenlijk als de John Coltrane van het Hammond-orgel. Jimmy Smith was wel een inspiratiebron voor hem... maar Larry Young bouwde zijn eigen unieke stijl op... en werd ook heel bekend om zijn improvisaties... Hij heeft een, een tijdje bij Miles Davis gespeeld in 1969 en gebruikte ook die invloeden in zijn eigen stijl. Hij overleed in 1978 al aan, aan een onbehandelde longontsteking op zijn 38 e Anders was hij waarschijnlijk nog veel bekender geworden. Want hij heeft een hele uh, mooie en aparte stijl ontwikkeld met dat Hammond orgel. U gaat luisteren naar Love Drops van het album The Mothership uit 1969, Larry Young. Dat was Larry Young met het nummer Love Drops. Ja, en dan gaan we nu naar iets anders. Wij hebben deze uitzending gestart met het nummer van Lester Young. En als je zegt Lester Young, de saxofonist, dan denken de kenners onmiddellijk ook aan Billie Holiday. Want dat muzikale duo is lange tijd onafscheidelijk geweest. Er is... Uh, over uh, Billy Holiday in 1977... een schitterend boek verschenen... van Martin Schouten, Billy and the President. En dat is nu opnieuw uitgegeven. Afgelopen, uh, begin afgelopen maand is het uh, gepresenteerd. Er is wat, het is wat aangevuld. En voor kenners en niet-kenners is het eigenlijk een, het ultieme boek... Om Dingen te weten te komen over wat er leeft en heerst in de jazzwereld. Het gaat over Billy Holiday, maar het gaat ook over het optreden en over muziek maken. En over um, wat muzikanten, jazzmuzikanten boeit en bindt. Het is een, uh, een boek en door de critici wordt dat omschreven als een van de beste boeken die in het algemeen uh, over jazz zijn geschreven. Martin Schouten, Billy en de president. En we gaan van Billie Holiday nu een nummer horen... dat ook al later door vele andere muzici op de platen gezet... maar niet zoals door Billie Holiday. Love for Sale. that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. trip to paradise. Love for sale. Let the poet's pipe of love. better far than they If you want the thrill of love I've been through young love for sale if you want luisterde naar Abby Lincoln, vergezeld door Cedar Walton... of eigenlijk Cedar Walton, samen met Abby Lincoln... want het is eigenlijk het album van Cedar Walton... de maestro uit 1980, waar Abby Lincoln eigenlijk een hoogtepunt... Uh, vormt op dit album, waarin ze twee van haar eigen nummers zingt... Not in Love, Castles en ook nog twee nummers van Cedar Walton. We gaan verder met um, een, uh, met een uh, LP... Deze keer van een uh, hele bijzondere gebeurtenis die in 1961 plaatsvond. In de RCA Victor Studio in Manhattan, New York kwamen twee mannen samen... die dan tot dan toe allebei een geweldige carrière hebben opgebouwd. De producer Bob Thiele bracht uh, deze twee giganten samen... die gedurende twee keer 7,5 uur voldoende materiaal opnamen voor twee LP's. Later opnieuw uitgebracht onder een uh, dubbel cd, The Great Summit... En een van de twee originele LP's kwam ik tegen op de Vrijmarkt. En u gaat luisteren naar het, uh, naar het sextet van uh, Louis Armstrong met zijn All-Stars... samen met uh, Duke Ellington. En het nummer wat ik ga draaien is de Black and Tan Fan Fantasy... Armstrong en Duke Ellington. Ja, geweldig album. Ik ben blij dat ik het tegenkwam. Uh, is uh, voor zover ik heb kunnen achterhalen. Het enige album... Ja, dat krijg je als je met LP's werkt. Het is niet zoals de digitale techniek van tegenwoordig... die gewoon stopt. Um, ik wilde zeggen, ja, ik ben blij dat ik het album tegenkwam... want het is, een van de, het is eigenlijk het enige album... wat ze samen hebben gemaakt. Ik ga er zo nog een uh, ander nummer van draaien... Maar eerst eventjes een, uh, een ander nummer van uh, Fetsen Farrow. Een verzamelalbum uh, van hem uit 2001. Uh, daar ga ik het nummer draaien, Rue Chapital. En u gaat naast Fetsen Farrow uh, op trompet horen... onder andere Kenny Dorham op trompet... Uh, Sonny Stitt op alt-sax, eh, Abrahams op tenor-sax, Eddie de Fortuy, Bud Powell, John Collins, uh, Hall, Kenny Clark, Walter Gill. Uh, Gil Fuller. En um, ja, u gaat luisteren naar Fetsen Farrow. Iemand die maar kort in de jazz actief is geweest. Een enorme naam op heeft gebouwd in zeven jaar dat hij actief is geweest. Uh, hij was heel beroemd geworden om zijn improvisaties in het begin van de bebop tijd. En hij werd al snel zo groot dat hij een aanbod om te spelen bij uh, Charlie Parker kon afslaan vanwege het salaris. Fetsen Navarro met Rouge Capital. Met, een, met nog een album van nog een nummer van het album van Louis Armstrong en Duke Ellington en dat nummer dat heet Solitude in my soul. love Wat is een probleem van de oude techniek... wat we met de nieuwe techniek bijna niet meer voorkomt? Louis Armstrong en Duke Ellington. Ja, het was het nummer In My Solitude. Eh, dat gebruik ik vaak als voorbeeld om aan te geven... Eh, dat je een nummer kunt componeren dat eh, recht doet aan de titel. In My Solitude, mijn diepe eenzaamheid... en de akkoorden die Duke Ellington daarbij gevonden heeft die zijn uh, zo raak dat het ook helemaal uitstraalt wat de, de titel zegt. Louis Armstrong hoorden wij op de trompet en als zanger. En dat gaat ook gebeuren zometeen bij het volgende nummer. Uh, we gaan luisteren naar Billy Eckstein. Billy Eckstein die speelde eerst bij Earl Hines... en in de jaren 40 ging hij verder als nachtclubzanger... maar speelde ook trompet... Hij werkte in een club tegenover de club waar Dizzy Gillespie speelde. Met zijn eigen kleine bebop band. En het aardige is, ook toen al had je een grote concurrentie. Waar de jongens en meisjes van de muziek elkaar bestookten. Om te kijken wat ze nou, wie nou het beste en het mooiste kon spelen. En dat was in de periode dat er wel heel veel gedanst werd. Maar waarbij mens, het publiek niet altijd naar de stijl zat te luisteren. Dus eh, dit is een periode waar de muziek wel artistiek zeer hoog was. Daarom gaan we dat nu draaien. Maar als eh, dansorkest was het dan een flop. Eh, de jazzmuzikanten waren ook toen al allemaal bezig om hun kostje bij elkaar te schrapen. We gaan luisteren naar Billy Eckstein met het nummer I Stay In The Mood For You. I stay in the mood for you, cause I just can't help myself, I stay in the mood for you, cause I just can't help myself, you're always fooling around, giving my love to somebody else, I stay in the mood for you, and I see you everywhere I go. I stay in the mood for you, and I see you everywhere I go. If something soon don't happen, my heart will break, I know. A new kind of lovin', it sure makes a man feel good, you've got a new kind of lovin', it sure makes a man feel good. You've just got that certain something now. I hope I'm understood. said that you love me, said that you'd be true, now you're telling strangers. I was just some fool you knew, but I stay in the mood for you, cause I just can't help myself. Come back to me pretty baby, I'm tired of sleeping by myself. Dat was Billy x met I Stay In The Mood For You. Als u uh, internet heeft, kunt u op onze website cfmjazz.nl niet alleen nalezen wat uh, wij draaien vandaag, maar er staat ook een leuke video zo af en toe op van een van de artiesten. En van Billy x vond ik een leuke video op YouTube uh, uit die tijd uh, met het nummer the Prisoner Of Love. En, ja, een stukje video bij zo'n nummer is ook heel leuk om te zien hoe uh, zo'n orkest in die tijd opdrat. We gaan verder met een nummer, ook uit die tijd, van Ella Fitzgerald. Komt van haar album The Warriors, Dat opgenomen is in de periode 1941-1947. Waarin zij met verschillende groepen, onder andere met Louis Jordan en Louis Armstrong, optrad. Het nummer wat ik ga draaien heet Sentimental Journey. Long to hear them journey So yearning, why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey. Sent